7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Oekraïne heerst nog steeds onduidelijkheid... over de verblijfplaats van de afgezette president Yanukovych. Sinds vrijdagavond wordt gezegd dat hij zich heeft verschanst... in de oostelijke stad Garkov. Maar volgens de Oekraïnse grensbewaking zit hij in Donetsk... en wil Yanukovych het land ontvluchten. In een tv-interview dat in Garkov zou zijn opgenomen... zei Yanukovych gisteren dat hij niet opstapt. Hij sprak van een staatsgreep... Ook zei hij dat zijn auto was beschoten. Maar waar en wanneer dat was gebeurd, zei hij niet. Yonukovic heeft zijn machtsbasis in het oosten van Oekraïne. De hoofdstad Kiev is volledig overgenomen door de oppositie. EU-buitenlandcoördinator Ashton heeft opgetogen gereageerd... op de vrijlating van de Oekraïnse oud-premier Timoshenko. Ashton noemt haar vrijlating een belangrijke stap voorwaarts... en zegt dat Oekraïne moet zien dat het eigen rechtssysteem soms oneerlijk is.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 Bij protesten tegen de regering zijn de afgelopen dagen tien mensen om het leven gekomen, honderd mensen raakten gewond. De betogers demonstreren tegen de slechte economische situatie in Venezuela, de corruptie en de autoritaire regeerstijl... van president Maduro. In het oosten van Thailand zijn zeker twee doden en 41 gewonden gevallen toen gewapende mannen het vuur openden op anti-regeringsdemonstranten. De betogers protesteerden tegen premier Shinawatra toen ze plotseling werden beschoten. De schutters gooiden ook granaten in de menigte. Onder de doden is een meisje van acht. Afgelopen vrijdag raakten in de hoofdstad Bangkok zes demonstranten gewond... toen onbekenden een granaat naar hen gooiden. In Thailand wordt al maanden gedemonstreerd tegen premier Shinawatra. Boze Thai zeggen dat ze corrupt is. Ook zou ze een marionet zijn van haar broer Thaksin, die in 2006 werd afgezet als premier. SP-leider Roemer vindt dat zijn collega Samson van de PvdA niet links is. Hij noemde in het radioprogramma De Overnachting... het beleid van het kabinet afbraakbeleid. Roemer zei dat als je dat steunt, je niet links bent. Hij wees op de bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen... en op de bijstand. In de Verenigde Staten is Maria von Trapp overleden. Ze was het laatste overgebleven lid van het familiekoor van de familie von Trapp... bekend van de musical The Sound of Music... De familie ontvluchtte in 1938 Oostenrijk, toen de nazi's daar aan de macht kwamen. Dat verhaal vormde de basis voor de musical en de film met Julie Andrews in de hoofdrol. Maria von Trapp werd 99 jaar. Op de laatste dag van de Olympische Winterspelen is een Oostenrijkse langlauver op doping betrapt. Het is Johannes Duur. Hij is positief getest op EPO-gebruik. Zou om acht uur vanochtend starten in de slotwedstrijd van 50 kilometer. Hij gold als een van de favorieten voor de gouden medaille. Het is het vijfde dopinggeval in Sochi. Tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen... wordt de Nederlandse vlag vandaag gedragen door Bob de Jong... de winnaar van het brons op de 10 kilometer. Hij was twee weken geleden nog teleurgesteld dat niet hij... maar Jorien Termors bij de openingsceremonie de vlaggedrager was. Het weer, het blijft vandaag droog met zonnige perioden en sluierwolken. Het wordt 9 graden op de Wadden tot 12 in het zuiden en oosten. Morgen iets warmer, plaatselijk 14 graden. Vanaf dinsdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekert. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim.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 Hier is het vroege vogels geluid van de week. <tiep> van <die vogels> nou, het klinkt een beetje alsof ik niet heb ontbeten vanochtend. Maar dat is het niet. Het is een uh, niet alledaags geluid, sterker nog. Dit is, uh, en dan geef ik het een en ander al een klein beetje weg... een onderwateropname... En nog een kleine hint, het is het geluid van een dier... dat vroeger nog wel eens werd ingezet als barometer... Goedemorgen. Zondagochtend. Zeven uur of iets over zeven. De vroege vogels. Nou, hier buiten bij Gasterij Stadzicht bij het Nade Meer. Vooral achter mij schemert het al een beetje. Donkerroze lucht. De wereld wordt wakker. En wij ook. In de komende drie uur vliegen oehoes voorbij. Horen we iets over het verkreukelde vleugelvirus? Midas Dekkers vertelt over zijn voorliefde voor poepen. En ik praat over de schijnveiligheid van dierproeven... Uh, voor bijvoorbeeld wc-verfrissers en balpennen. De dierenbescherming wil een verbod. En verder natuurlijk veel natuurgeluiden, moestuinieren en de venolijn. Ik ben Janine Abbring en tot tien uur is dit Vroege Vogels. De componist Antonio Rossetti zorgde er even voor dat u rechtop in bed zat. Dit was de finale, het Allegretto uit de symfonie in S-groot... in een uitvoering door Concerto Köln. In mei leggen alle vogels een ei. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want de oehoe bijvoorbeeld, de grootste uilensoort die we in Europa hebben... gaat toch echt de komende weken nestelen en zodoende eieren leggen. Als het mee zit, is dat te volgen via een webcam. En behalve van de Oehoe in de groeven bij Winterswijk... kunnen we binnenkort ook beelden zien van een broedende Oehoe in Maastricht. Sinds 1997 broedde er in een oude melgengroeven van de ENCI... in de Sint-Pietersberg Oehoes. En onlangs is natuurfirman Luc Enting daar de webcam gaan ophangen. Henny Radstaak is met hem en met Frank Jansen van Natuurmonumenten... mee de mergengroeven in. Dan gaan we een heel dik ijzeren hek door. Een sprandertje bij met licht. Poort weer op slot. We lopen nu met twee kruiwagens met spullen en een steekwagen en een ladder. De groeven in. We Lommen een beetje door de sint pietersbergen heen. En dan weer links en dan weer rechts. Een deur in de muur. Dan komen in het gedeelte waar de oer zit. De deur gaat open. We voelen een frisse wind naar binnen waaien. Dit ziet er heel geheimzinnig uit. Hè. Ja, ik ga even er zelf erdoorheen. Luc Enting, nou hebben jullie ook bij de groeven in Winterswijk al een tijdje, een paar jaar al een camera hangen. Ja, voor het derde jaar al. Derde jaar al weer, bij de ja, Oehoe? Ja, zeker al. Wat maakt het nou zo interessant om hier in Maastricht, bij de Sint-Pietersberg, ook weer bij een Oehoe een camera te plaatsen? Ja, ik denk dat de situatie even heel anders is. In Winterswijk uh, zit hij open en bloot. Wel in een nis, maar is hij gewoon te zien. Door iedereen. een ja. plek. En hier zit hij eigenlijk in een, in een soort, soort grot. Ingang van een grot. Uh, voor mensen verborgen. Uh -huh. Ik denk dat... Ja, dat je nu toch een klein stukje van die cultuur ook mee kunt krijgen. Ja, hoe die oe hier op zo'n plateau in die grot ja, toch zijn mooi nestplaats heeft. Heel veilig. Komt hier niemand. Dus dat, dat maakt het heel bijzonder. Het is natuurlijk tegelijkertijd uh, ja, een enorme uitdaging om, uh, om hier een uh, stroomvoorziening naartoe te krijgen. Want ja, uh, hoe ga je dat doen? Ja, nou ja, dat, dat, dat hebben we uitgerekend. Dat we, daarom hebben we nogal... Maar wat dikke lengtes uh, kabel bij ons uh, ja. met heel veel gewicht om stroomverlies te voorkomen. Nee, je ziet het nu al, om, ja, om, om dat daar even, om dat überhaupt te komen. Ja, boven en dan zien we al het daglicht daar, kijk. kijk. Het is natuurlijk een, uh, een supermooi moment. Ja, we kijk we de groef in, hè? Nou, ja, hier moet hij ergens uh, uiteindelijk gaan zitten. Dat is de plek uh, ja, daar zit, -ie. Tim. Daar bovenop. Ja, mooi plekje. Dat is een... Uh, hij zoekt zich een mooi plekje uit, hè. Een klein plateauje op een meter ja. of vier hoog, vijf? Ja, dat klopt. Is dat speciaal aangelegd of is dat toeval dat dat... Ja, dat is uh, uh, vroeger met het uh, uitgraven van de gang, hè, Is dat een nisje geweest en uh, ja, dat is perfect voor de oeho nu. Dat is een vierkante meter ongeveer, wat die ja, heeft. Het zal, ja, het zal, het zal iets meer, meer. zijn. Zeg maar. ja. Tim Komans, jij bent uh, boswachter hier. Hoe weten we nou zeker dat die hij daar gaat zitten broeden? Ja, zeker, Over een weten we paar weken. zeker weten we dat natuurlijk nooit, maar de afgelopen jaren heeft hij steeds deze, deze plek uitgekozen. Dus het is aannemelijk dat hij weer uh, op deze plek gaat zitten. Kun je het al een beetje aan het gedrag zien nu? Uh, nee, hij verblijft, uh, in z'n verblijft hij ook niet op, uh, op het naas. Hij zit vaak in de groeven zelf, of in de omliggende gangen. Je ziet de plek nu voor het eerst, Luc. Dus plek zie ik nu voor het eerst. En dan is, even, is het wel even wennen om ja. te kijken van ja, hoe, uh, wat is nu de beste situatie om, uh, om die camera te hangen. Je hebt één camera of twee? We hebben één camera. Die kunnen we wel uh, zeg maar 360 graden draaien. Mochten die jongen op een gegeven moment uh, nou ja, hier uh, rondzwerven, dan kunnen we nog die camera in een positie brengen om ze misschien nog wat langer te volgen. Dat is het verschil met uh, wat je hebt met uh, Winterswijk. Daar ben je ze vrij snel kwijt. Hè? Die jongen die lopen daar langs die rand, over die regel. En door die, door die begroeiing ben uh, ja, je ze daar heel snel kwijt. Op het moment dat de jongen uh, echt uh, ja, takkelingen zijn, hè, zoals we dat met uilen zeggen... dan uh, nou ja, is het vaak nog een één of twee weken en dan ben je ze gewoon kwijt. De verwachting is hier, omdat ze natuurlijk niet uh, naar beneden springen. Dat zie je nog een tijdje dat hier, in, uh, we hier wel een tijdje rondstruinen. Ja. En dat, uh, dat is wel een heel, heel groot voordeel uh, van deze plek. Nou, even naar de rand van de, de, rand van de wand... En dan kijken we echt voor onze voeten. Nou toch wel uh, 20, 30 meter diep. Hè? Ja, dat is dan behoorlijk hoog hier Frank. Dat klopt. Ja, hier kijk je gewoon echt uh, letterlijk het natuurgebied in, uh, de Oeverlei. Uh, links van je zie je nog de entie groeven, die nog in, in de mark is en in wording is. Zeg maar. Dat is dus, nog in bedrijf? Dat is gewoon in bedrijf. Dus door, de door de Ensi? Door de entie inderdaad, worden gewoon vergraven en gegraven. Nu nog een paar jaar, hè? 2018. Dan uh, gaan we beginnen met de afronding van, het, uh, van de fase entie zeg maar. En dan wordt het geleidelijk aan overgedragen en ingericht. Dus wat dat betreft uh, is dat, uh, gaat dat snel. Het is, het is heel bijzonder. Hè? Dat is natuurlijk, ja, je hebt het over natuur, maar het is ontstaan door, door de industrie, door de NC Die heeft die groeven hier gegraven. Daardoor zijn die wanden hier ontstaan, daarom is die oehoe hier. Klopt ja, Dus het is inderdaad een, een mensgemaakte in natuur, maar als je daarna, als de mens eigenlijk wegblijft en de, de natuur weer zijn gang kan laten gaan in bepaalde mate, want het is natuurlijk wel een heel klein gebied en je moet er toch een beetje op sturen, dat blijft gewoon in Nederland, je blijft sturen, is het toch heel bijzonder. En uh, of nou door uh, man meet is of gewoon van uh, natuur ontstaan, dat maakt op zich voor zo'n beest niet uit, als je maar geschikt biotope heeft waar je kan rust kan vinden, uh, de veiligheid vindt en natuurlijk ook zijn voedsel vindt. Even voor wie dat niet weet, het is, het is de grootste uil die we hebben. Hè? Het is inderdaad de grootste uil die we in Europa hebben. Inderdaad. Het is ook de toppredator. Die staat echt bovenaan het, het ranglijstje. Zeg maar. Nog boven de zeearend of ongeveer op gelijke voet? Nou, Hij zal op gelijke voet zijn, maar ze kruisen niet qua gebied. Zeg maar. ja. dus, het zijn andere biotopen die ze prefereren. Ja. Maar voor dit soort gebieden, de bosrijke afwisseling met open landschappen, is de oe wel de toppredator. Die gewoon ook andere uilen, andere sperwers heet. Eigenlijk alles wat kleiner is als hem is, kan hij opeten. Zeg maar. En dat doet hij ook. Dat zie je ook in de menukeuze zeg maar, van hem die wand wat er tegenover is. Daar, daar, zit, zit, daar zit hij nu, hè? Daar zit hij in principe nu. Een, in het rust, rustgebied. Ja, in zo'n nis zit hij inderdaad. Achter die struiken een beetje zo. Dat kunnen we niet zien hier vandaan. Nee, dat, dat moet je echt een geoefend oog hebben. En eigenlijk nu al een, een verre kijken. Want hij is echt heel goed beschut. En hij zit gewoon heel stil. Dus je ziet hem gewoon niet. Nee. Uh, maar daar is een rustplek, zeg maar. Overdag zit hij daar te roesten, zeg maar. Ja, Terwijl achter ons de mergel naar beneden komt zetten. Een beetje aan het grote maken. We bieden wel een goede plek om de apparatuur allemaal goed vast aan de wand te maken. Dat we een beetje rechterwanden. wanden. Het is alleen nog even een, een punt hoe we, met, ja, we moeten met die bekabeling naar beneden moeten. En dat is... En buiten hier de groef in. Nou ja, dat is het punt waar we moeten kijken van ja, waar, waar, waar hebben we straks de zonnepanelen. En daar moeten we, we moeten hier straks met de kabel naar beneden. En er zit 100 meter aan, dat is het dan ook. En uh, je moet in natuurlijk een internetaansluiting nou, hebben. We moeten hier ook met een kabel naar boven en naar de bosrand toe zodat we naar de boerderij van de natuurmonumenten, waar internet is... daar moeten we draadloos met een zender naartoe. Kijk, het is heel mooi dat we van dichtbij die hoe kunnen gaan volgen... hoe zijn proces gaat, zeg maar, van broeden en, en, en jongen grootbrengen en dat soort zaken. Maar wat nog veel belangrijker is, en dat is eigenlijk een tweede grote ding... wat achter die webcam zit, we willen graag een project starten... waarbij we voedselonderzoek gaan doen. En dan kun je in principe via die webcam... Kun je kijken wat nou wat brengt dat mannetje tijdens... Het, het, het kuiken, zeg maar, wat krijgt hij te eten... en waar komt dat voedsel vandaan? Maar waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, A is, wat is zijn verspreiding? Hoe, waar haalt hij zijn voedsel vandaan? Dan moet genoeg voedsel zijn voor zo'n groot beest... En dan moet je eerst weten wat voor voedsel hij heeft en wat heeft dat voedsel voor nodig van Biotoop. En dan kun je weer die oplossing maken. Dus daarvoor we, willen we graag weten van welk voedsel en welke periode hij nodig heeft. Wat dat betreft is die webcam niet alleen leuk om te kijken, maar ook een heel belangrijk voor onderzoek om te zorgen dat die, dat die oe gewoon echt een gedegen toekomst in Limburg heeft. Want we praten hier natuurlijk wel over het paar van de NC van Maastricht. Maar in Zuid-Limburg zitten wel misschien zes, zeven paren. Vanuit de leerschool die we hier hebben kunnen we dat doortrekken in heel Zuid-Limburg en misschien de rest van Nederland. Kijken, uh, Frank. Want hier is uh... hier zit na het, uh, een meter of twee onder de onder de broedplek zeg maar, en die is echt zo'n plukplek, dus waar hij, uh, waar het mannetje zeg maar zijn prooi eigenlijk plukt en dan eigenlijk overdraagt aan het vrouwtje om het te voeren aan de jongen en dan ziet hij ervoor al leveren hou kraai. En die braakballen die liggen hier om het hoekje Frank. Klopt, hier is een plek waar hij die... doet hij dat ligt hier echt onderaan echt inderdaad ook uh, waarschijnlijk van het vrouwtje van het nest, het nest zeg, gewoon de braakballen uitspuurt zeg maar en oh ja, op en hier dezelfde plek. Zie je ziet inderdaad een, een, een, een breed een en Braakballetjes en botjes wat ze uitspuwen, zeg maar, en aan haar en al dat soort zaken. Oh, ja, kijk, allemaal botjes. Als je een zo kijkt, inderdaad, het zijn vooral heel lichte botjes, dus het is vooral van, van duiven, denk ik dan zo te zien. Uh -huh. Dit is een poot of zo? Een stuk poot inderdaad, of een van iemand bekken. Ja, hier een zie je pot. nog wat stukken schedel van waarschijnlijk ratten, want dat is natuurlijk ook een groot het aandeel van de voedsel. Wat snijtanden kun je zien hier dus. Hier, kijk, wat is dit? Kijk, dit is een heel bijzonder iets. Hier vinden er echt een full traction Arnhem. Kijk, met een bepaald nummer. Officieel geringde? Ja, dat is de vraag. Dan moeten we even het nummer op gaan zoeken via internet, zeg maar, en kijken wat het geweest is en, uh, wanneer hij geringd is geworden. Dan kunnen we zien wat het geweest is, inderdaad. Dus, ja, ja, uh, zo kun je ook een uh, beetje geschiedenis zien. 6.171.985. E, nou, kan iedereen het op de site van het Vogeltrekstation Arnhem gaan <laughs> opzoeken wat, wat dit geweest is. Wat hij Pieter gegeten heeft, zeg maar, op het menu ja. stond. Ja, het ligt hier helemaal vol met botjes en schedeltjes, ongelooflijk. Wanneer kunnen we het allemaal gaan zien, Frank, op, uh, op internet, op de website? Ja, dat is een goede vraag. We moeten natuurlijk, natuurlijk eerst installeren, testen en uh, kijken of alles draait. Uh, natuurlijk, of ze ook broedgewillig zijn, natuurlijk, want dat is ieder jaar natuurlijk spannend of ze wel uh, in broedstemming komen. Ja, want in, in theorie gaan ze broeden wanneer? Nou, in maart moeten ze eigenlijk al op eieren kunnen zitten. Dus wat dat betreft is dat redelijk snel, zeg maar. Dus in die zin willen we graag rond maart, als, als het echt definitief een nestkeuze gemaakt heeft en dat de rust is, weder een keer op het nest, willen we gaan live en Ardenne dus ik verwacht eind februari begin maart verwacht eerst beeld. Ja, iedereen in broedstemming. Um, inmiddels is trouwens dat nummer van die vogelring die Henny Radstaak in de braakbal van die ooi vond gecheckt. En de Oehoe blijkt in de stad te gaan snacken. Hij heeft een wilde eend verorbert die in 2012 in het stadspark in Maastricht gerinkt is. De camera functioneert trouwens inmiddels. Luc Enting meldt dat de Oehoe al een paar keer de nestplek is komen inspecteren. En de livebeelden vanuit de Sint-Pietersberg komen een deze dagen online te staan. Hou het in de gaten. Kijk voor meer informatie op vroegevogels.vara.nl Een rustige obade uit de Petite Suite Gouloise, opens 90... van de Franse componist Gouvy. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. In de Veluwse springen en beken zijn de afgelopen week... al paaiende beekprikker gezien. Volgens Ravon is dat ruim anderhalf een maand eerder dan vorig jaar. De vis blijkt sterk te reageren op de watertemperaturen. En ja, door de zachte winter is die een stuk hoger dan gemiddeld... Verder is de salamandertrek voorzichtig begonnen. Uh, op verschillende plekken zijn al kamsalamanders en kleine watersalamanders overgezet. En ook de padden en kikkers beginnen zich steeds meer te roeren. De eerste paddentrek is al gezien. Meer erstelingen, bloeiers en zangers op onze Venolijn 035 6711 338. Gerrit Kater, Gronsveld, Zuid-Limburg. De kleine watersalamander, de alpenwatersalamander en de kamsalamander... zijn uit de winterslaap en in de poel. Wouter Wieringa, vanmorgen zag ik bij mij voor de deur in het ei twee baltsende zwanen. Hilpje Westerhof uit Houlewijk in Zuidoost-Friesland. Gisteren heb ik de eerste vinkerslaag gehoord. moet zwerver uit Hemmerik. Tot mijn grote verbazing, als het zonnetje schijnt, zie ik een kleine vos... Uit het zonnetje wegvliegen. Helma Gehenio uit Nieuw-Vennep, dat skilla's, aconietjes, elzekatjes, krokussen en zelfs Narsjes al twee weken in bloei staan, dat is wel bekend na deze warme winter. Maar dat jongsleden zondag in onze tuin een roze -rode, rode knop prachtig ontlook... en nog steeds vier staat te pronken, dacht ik dat dat wel vermeld mocht worden. Hij durfde wel. Dag met Hed van de Elze uit Amsterdam. Ik was onderweg naar Oudekerk aan de Amstel... en langs de Amstel zag ik twee ooievaars fourageren. Elze van Doesburg, op zondagmiddag Waalre. Vanmiddag, tijdens een rondje lopen met mijn zus en de honden... zagen we in een van de buurttuinen roze marijnstruikjes staan... met mooie blauwe bloempjes. Sjena Dessink uit koekangen. De eerste was de lachende groene specht... af wat een vrolijk begin van de dag... En de tweede was de geelgors die ik deze week heb horen zingen. Hoog in de toppen van een els. En hoe klinkt dat liedje dan van de geelgors? Nou, de Engelsen hebben daar iets leuks op gevonden. Als je dat één keer weet, dan vergeet je het niet meer. En dat gaat zo. Just a little bit of better, but now, cheese. <lacht> <Please>. Cheese. <lacht> ik blijf gewoon even luisteren. En tegenwoordig doen we trouwens ieder uur de venolijnen. Dus de meerwiskundig onderlegde luisteraar kan dan berekenen... dat hij nog zeker twee keer voorbij gaat komen in deze uitzending. Het eerste deel, Conspirito, uit het Concerto voor Zeven Instrumenten in G Klein... van de Engelsman Charles Averson. We gaan naar het nieuws en daar zitten klaar voor. Juri Stubeninski. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. In Oekraïne bestaat nog steeds onduidelijkheid... over waar de afgezette president Yanukovych is. Hij zou in de oostelijke stad Garkov zitten... maar volgens de Oekraïnse grensbewaking zit hij in Donetsk... en wil Yanukovych het land uitvluchten. President Maduro van Venezuela heeft maatschappelijke groeperingen... in zijn land uitgenodigd voor wat hij een vredesconferentie noemt. Bij protesten tegen de regering zijn de afgelopen dagen... tien mensen om het leven gekomen... De betogers demonstreren tegen de slechte economische situatie... corruptie en de autoritaire regeerstijl van president Maduro. In het Brabantse dorp Huibergen bij Rozendaal is gisteravond een zwaargewonde man gevonden. Hij lag op de oprit van zijn eigen woning. De politie gaat ervan uit dat hij het slachtoffer is van een misdrijf. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De man ligt in het ziekenhuis. De Oostenrijkse langlauver Johannes Duur is betrapt op dopinggebruik. Hij zou over een half uur meedoen met de wedstrijd van 50 kilometer... op deze slotdag van de winterspelen in Sochi. Het is deze spelen het vijfde dopinggeval. Het weer. Vandaag blijft het droog. Er zijn zonnige perioden en sluierwolken. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 9 graden op de Wadden... tot 12 in het zuiden en oosten. Morgen wordt het plaatselijk 14 graden. Dinsdag gaat het in de loop van de dag regenen. En dat zijn de hoofdpunten. Hier komt hij nog een keer, het vroege vogels weekgeluid. Ja, het is echt een geluid afkomstig van een dier. En zoals ik eerder al zei, het is een onderwateropname. Een dier dat vroeger, <coughs> sorry, nog wel eens werd ingezet als barometer. Nou, ik hoor net in het nieuws dat het 14 graden wordt deze week. Dus dit dier zal dan daar zeker op reageren. Want dit dier reageert op luchtdrukverschillen. Nou, denk u nou te weten: welk in zoetwater levend dier? Dit is. Ga dan naar vroegenvolgens.vara.nl en doe mee met onze ja, natuurgeluidenquiz. De prijs van deze week is trouwens de vogeltop 100, de 100 mooiste vogelgeluiden op een dubbel CD. Even kijken en dan gaan wij door naar een waddeneiland met alle natuur die links en rechts verdwijnt. Is de aanleg van nieuwe natuur eh, altijd goed nieuws? Drie jaar geleden gebeurde dat bijvoorbeeld op Tessel vlak boven het dorpje oost -Rent. En daar werd aan de binnenkant van de dijk het gebied Utopia gemaakt. Een broedgebied voor sterns, kluten, plevieren en andere pioniers. We gaan nog even terug naar het voorjaar van 2011. Toen boswachter Erik Menkveld van Natuurmonumenten... en fotograaf en filmer Mark Plomp op het punt stonden om Utopia te openen. Ik hoor nu ook festieven hier. Wat zeg Erik? Ik hoor nu ook festieven. Je hoort eerst de visdieven? Ja, ja zeker. En, uh... Het ja, is natuurlijk een helemaal nieuw, nieuw gebied. En uh, er zaten helemaal nog uh, dus geen, geen sterns. Maar het lijkt nu toch als we wel echt gearriveerd zijn hier. Het zijn wel uh, de echte pioniers die zo'n nieuw gebiedje dan uh, weten te vinden? Ja, het zijn ook wel de soorten waar je berekent als eerste. Zeker samen met de kluten. Nou, en die zitten hier nu ook. Er zitten hier uh, 60 paar uh, kluten momenteel in de terrein te broeden. Dat zijn inderdaad echt de echte pioniers voor dit soort uh, nieuwe natuurterreinen. Ja, het ziet er ja, oneerbiedig gezegd kaal uit, maar ja, dat is natuurlijk waar dit soort vogels juist van houden. Ja, ja, dit is inderdaad een biotoop. Hier houden ze van. Open, kaal gebied. Er liggen schelpenstranden. Hier hebben we schelpen neergelegd. En uh, daar kunnen prima die, die kluten en bombeekplevier en visdief op zitten broeden. Mooie veldleverik. Veldlevering. ja. Bombeekplevier die weer arriveert. Mark Plomp die staat ook al meteen uh, te genieten. De kivi zit hier al op het nest, op de schelpenbank. Maar dus ook, zie je hoe goed die schutkleur is? Hij is bijna niet te zien op die verse schelpen. Maar een klein stukje verderop zit een kievier te broeden. Die zat daar vorig jaar nog in het gras en die denkt: Wat is er nou gebeurd? Maar ik ga gewoon weer op dezelfde plek zitten. Het gaat daarom de lucht in alle kluten Alle kluten. gaan kluten het lucht in. In. Is er in? paniek. Ja. Nee, ik zou denken dat er komt een roof over ja, langs zijn. Maar... kunnen we zien waarom ze de lucht in gaan. Ja. Dat ganse worden wat onrustig. Ja, die rotfans, die blijven natuurlijk nog tot het eind van de maand. Die zullen zo rond 25 mei vertrekken. Terug naar Siberië. En, uh, die, die, maken, die maken wel het hele voorjaar al gebruik voor dit gebied. Omdat een deel van het gebied is gewoon nog grasland. Zodat het eigenlijk al was. Uh, en, uh, ja, het is voor hun type heel goed grasland om uh, te of Om voedsel te zoeken. En, uh, die maken er intensief gebruik van. Dus de hele dag door kun je hier inderdaad groepen rotgansen weer zien, zien eten. En die gaan af en toe dan weer de dijk over naar buiten. Die komen dus op het, op het oude land af, zeg maar. Maar het is wel grappig hoe dan hè, die kluten en die frisdief en die bondenbeekpleveren dan meteen dat nieuwe gebied weten te vinden. Hè? Ja, het is toch dus, dus, dus heel waanzinnig dat dat, dat dat zo snel gaat. Dat ze bij wijze van spreken 1 maart was uh, de laatste kraan hier weg... En 1 april uh, zitten de eerste kluten hier te broeden. Dus een week of vier later en uh, kees kees zitten er. Wat hebben jullie veel moeten doen om het uh, zo te krijgen? Ja, we hebben wel veel moeten doen. Want uh, er is totaal 84.000 kubieke meter grond weggehaald hier. En het waterpeil is uh, dikke 40 centimeter omhoog uh, gezet. Waardoor het uh, gebied veel natter is geworden. Het is een brak gebied. Het is, uh, het is behoorlijk zout. Het ligt tegen de Waddendijk aan. En dan dat met dat mooie schone brakke water dat onder die dijk doorkomt... Uh, verwachten we ook heel veel bijzondere waterplanten. Ja, Utopia, het, het ideale land. Ja, mooie naam, hè? Je, je, je schept nogal verwachtingen. Ja. Nou, wat, wat het zou kunnen worden, dat zie je natuurlijk ook een klein stukje verder naar het zuiden, langs de dijk, zijn Er zijn ja. diverse van dit soort binnendijkse gebiedjes. Waar, uh... Ja, we hebben natuurlijk al, we hebben al heel lang gebieden als het Wagenjot en het Otterzaad en uh, Minkenwaal. Ja, natuurfotograaf en filmer Mark Plomp, jij kijkt ook reikhalzend naar uit uh, wat, ja, wat hier gaat gebeuren. Ik heb hele hoge verwachtingen van dit gebied. Tijdens de aanleg heb ik voor natuurmonument alles gefilmd. En het kwam al meerdere malen voor dat de, de graafbakken gewoon bezig waren... en dat de vogels er gewoon tussen te voergeren waren. Vooral in de winter dan veel steenlopers die er waren. Nou, wat Erik net al zei, echt de machines waren nog niet weg... of de eerste broedvogels dienden ze gaan. En hier vanaf het mooie is dat je hier vanaf dit stuk autoloze weg eigenlijk... want het is verder afgesloten voor auto's... maar je kan er heerlijk wandelen en fietsen... En je zit tien meter van de vogels af, dat is schitterend. Waar vind je dat in Nederland? Ja. Je ziet daar in de, ver... Op. de eerste lepelaars ook al voederseren. En uh, ze vangen hier vooral uh, kanaaltjes en, uh, ja. en stekelbaasjes. En voor mensen is dat zo mooi, ze lopen hier gewoon in het kanaal. En als je er dan loopt, nou, uh, dan trekken ze er eigenlijk helemaal niets van aan. Dus ook voor de fotografen en filmers is dat natuurlijk een Eldorado uh, hier. Wat je nou hoort is vrij vertaald welkom in Utopia, op Des <laughs> Ja, precies. Deze schapen die, die lopen nu op de dijk, maar als het straks het broedseizoen afgelopen is in augustus, dan zullen deze schapen ingezet worden in het gebied om het weer kort af te grazen. Om het ook een beetje kaal te houden. Kaal te houden, ja, en zodat het volgend voorjaar gewoon weer kaal is. En al die valsen weer terug kunnen komen om te broeden. Twee ganzen in de berm. Bijna beruchte ganzen, moet je bijna zeggen tegenwoordig. Maar... Ja, grauwe ganzen. Ja. Ook die zullen hier gaan broeden? Ongetwijfeld. Ja, doen jullie daar als natuurmonumenten dan nog iets aan om, om te zorgen dat niet het hele gebied meteen wordt ingenomen door ganzen? Nou, nee. nee. Wat dat betreft, het wordt ingenomen door ganzen. Want er zitten inderdaad soms duizenden rotganzen hier. Die inderdaad in dit gebied uh, zitten. En uh, ja, er zullen ook uh, wat, wat grauwe ganzen broeden. En, uh, maar ook die horen erbij. Dus uh, wat dat betreft is het geen uh, probleem. Het komt zoals het komt. Het komt zoals het komt, absoluut. Ja. Hier staat een trotse boswachter. Ja, zeker. Dit is waar je het eigenlijk voor doet. Hier ben je eigenlijk gewoon voor bezig. Het heeft heel veel energie en tijd gekost. We vanaf 1995... zijn we hier eigenlijk al mee bezig. En als je dan uh, nu hier staat... en het is gelukt en het is klaar... en er zitten vogels en er zitten te broeden... dan uh, krijg je er echt een heel goed gevoel over. Ja, dat is nog eens wat anders dan... Uh... Een aantal mensen in een loodsplempen. Dit is natuurlijk het echte utopia. En zometeen, het vervolg wilde ik zeggen. op deze reportage. De Zon op Zondag. Hier is Govert Schilling. Het is negen minuten over half acht. En exact op dit moment komt boven het naar de meer de Zon op. En we voelen de zonnewarmte nog niet echt goed, want hij is nog maar net boven de horizon. En het is ook een enorme afstand, 150 miljoen kilometer. Maar de zon is verreweg het heetste hemellichaam in ons zonnestelsel. Alleen aan de oppervlakte al, dus aan de buitenkant, waar die aan het koude heelal grenst, is de temperatuur zo'n 5500 graden Celsius. En dan wil ik ook weten, binnenin. Ja, en binnenin, daar is de temperatuur natuurlijk veel hoger. Er is dat gas van de zon enorm sterk samengeperst. En de kerntemperatuur van de zon is ongeveer 15 miljoen graden. En dat is de reden dat daar die kernfusie helemaal spontaan vanzelf op gang komt. Maar de buitenkant van de zon, die 5500 graden... Dat is een paar keer zo heet als een kaarsvlam. Een kaarsvlam is ongeveer 1000 graden op zijn heetste punt. Het is onvoorstelbaar heet, gloeiend heet gas. En misschien heb je wel eens een foto gezien... waar je die donkere zonnevlekken op ziet. Dat zijn hele donkere, zwarte gebiedjes... Gek genoeg zijn die ook nog steeds heet. Een zonnevlek is gemiddeld ongeveer zo'n 3.000 tot 4.000 graden. Dus een heel stuk koeler dan de zon. En nou ja, als je dan een foto maakt waarop die zon zelf niet is overbelicht... dan krijg je door de contrastwerking krijg je die zonnevlekken zwart in beeld... Ik ben bereid om alles te geloven wat je zegt... maar wie heeft ooit het middelste van de zon kunnen meten? De temperatuur, thermometer erin? Ja, dat is nog nooit gemeten, maar je kunt het heel simpel berekenen. De zon is niet anders dan een hele grote bol van gas. En met de hele simpele middelbare school natuurkunde kun je uitrekenen wat dan druk en temperatuur in het binnenste is. Eigenlijk is de zon het simpelste hemellichaam in het hele zonnestelsel. Het is bijna niet te geloven, maar alweer een kwartier vroeger dan vorige week. De zonsopkomst. Volgende week hoort u Govert Schillingen uh, twee keer in onze uitzending. Uh, nou, we gokken een beetje voor half acht met de zonsopkomst. En daarna nog een keer wat langer over de sterrenhemel van de komende maand. Andras Schief speelde de giga uit de eerste partita in besgroot Groot van Bach. Tijd voor nog een blokje Reality Radio. Utopia, het nieuwe natuurgebiedje op Dessel, is nu drie jaar oud. Wat is ervan terechtgekomen en voldoet het aan de verwachtingen? In een stevige storm en streamende regen heeft Natuurmonumenten en leger vrijwilligers opgetrommeld om de Schelpenstrandjes weer vrij van planten te maken. Boswachter Loran Tinga van Natuurmonumenten heet ook onze vrijwilliger Rob Buiter welkom. <totstuken> Ik kies de verdorie een dag vooruit, Loran. Ja, nee. <laughs> ja, ja dat, maar ja, dat hebben we nou niet voor het zeggen, zeg maar. Uh, nee, precies. Zo, ja. uh, Wat je eigenlijk wil is dat uh, je, je laat uh, de wortels wel zitten ook, heel veel, zeg maar. Maar dat geeft juist ook stevigheid aan het eiland, hè? want het klotst de hele tijd water omheen. En je wil wel dat het eiland blijft liggen. Maar je haalt het van boven kaal. Dus als de grote sterren en de vis die we maar opkomen komen en die zoeken een plek om te broeden. Dan zoeken ze dus een schelpenbank met uitzicht, dat ze goed kunnen zien of de roven eraan komt, bruine kikkerdief of zo. En als het ze dan bevalt, dan gaan ze erop zitten. En als het eventueel later de begroeiing wel omhoog komt, dan hebben de kuikers er alleen maar weer voordeel van zeg maar, om te kunnen schuilen tegen de roofvogels. Nou, aan de slag. We gaan weer verder. En Martin Leopold van de vogelwerkgroep Tesla. Jij loopt ook al uh, ja, driftig mee te plukken om uh, weg te bereiden voor de, de sterns voor het komende jaar. Nou ja, je wilt dat het weer net zo mooi wordt als vorig jaar. Het is, ja. het is aardig dicht gegroeid, dus ja, er moet wel wat gebeuren. Ja. Ja. Maar je hebt de afgelopen broedseizoenen ook uh, het succes van de vogels uh, met je bijgehouden op Utopia, hè? Ja, we hebben zo goed mogelijk proberen te volgen van uh, wat het oplevert voor de sterns. Om te kijken van, uh, ja, ze zitten er allemaal heel veel vogels. Oh ja, uiteindelijk gaat het erom hoeveel jongen brengen ze geld. Hoeveel jongen gaan de vliegtuig de wereld in. En, uh, ook in Utopia ging dat uh, aan het eind heel goed. Ze begonnen heel laat. Veel later dan de andere kolonies op Tessel. Dus het leek erop alsof het een, uh, ja, toch een soort randgroep jongeren waren... die uh, een beetje de kunst probeerden af te kijken. En uh, aan het oefenen waren voor het jaar daarna. En tot onze verbazing kwamen we er uh, heel laat. Het was eigenlijk al hoogzomer. ...kwamen er toch overal op een jongen uit, het, uit de inmiddels opgeschoten vegetatie vandaan... ...en ze hebben daar toch honderden jongen grootgebracht. Dus de aanleg van het eiland heeft echt zin gehad? Nou, dat werkt als een speer. Dat is echt ongelooflijk. En Utopia ligt natuurlijk heel tactisch, want het ligt bij de schorren... ...waar uh, klassiek eigenlijk al een hele grote kolonie gezeten heeft. Alleen die stroomt steeds onder. Als er een keer een zomerstorm is, dan, ja, dan verdrinkt alles. Terwijl Utopia, daar zit je hoog en droog achter de dijk. Dus als je het daar weet te rooien, als je weet je te vestigen... en je kunt bedenken dat je als sterren dus zonder dat je de zee ziet... toch uh, zeevogel kunt zijn, ja, dan zit je daar eigenlijk in een gespreid bed. Ja. goede zet geweest van natuurmonumenten. Ja, het is een hele goede zet. En ik, uh, ja. Ja, ik zie het ook heel graag uitgerold over de rest van Nederland... en de rest van de wereld. Ik zie dat dat is een heel mooi Teslas exportproduct Nou, Loran, voor je het weet ben je alweer met de laatste restjes bij elkaar aan het harken. Het is echt vele handen licht werk hier, hè? Ja, nee, dat gezegde, dat gaat, gaat echt op, zeg maar. Je komt hier aan en je denkt van, nou, dat, dat weet ik niet, dat gaan we niet redden. gaat, staat, dit wel gaat uh. het wel goed komen. gaat het wel goed komen, er staat zoveel op, maar... Uh... Nee, als je, als je dan even bezig bent. We zijn nog een uurtje bezig. En uh, nou ja, ik ben nu al de laatste restjes aan het uh, wegharken. Hoeveel vrijwilligers heb je opgetrommeld vandaag? Ja, het zijn 45, 46 mensen. Allemaal uh, mensen met hart voor sterrens. Met hart voor sterrens en uh, mensen die vaak ook elders in het land vrijwilligerswerk doen... en nu is gewoon heel wat anders willen proberen. Ik sprak zo net met een mevrouw die, uh, die komt uit Oosterwijk. Van het zand. En uh, ja, de boswachters daar vroegen ook al van wat ga jij nou doen? Waar ga jij heen? Ja, ze zegt ik ga lekker naar Texel uitwaaien. En uh, de, de broedeilanden voor de sterren schoonmaken. Ja, nou, uitwaaien, dat komt in ieder geval ook goed. Ja, ja. dat komt goed zeg maar. Ja. Even een beetje de handen opwarmen in de zakken. Nee, dat klopt. Ik ben er heel erg gevoelig voor en ik schaam me eigenlijk ook een beetje. Dat iedereen hier staat te werken. Maar ja, met, ja. Zo, met zoveel mensen mag het wel even, toch? Ja, een beetje toezicht uh, op een paar anderen uh, kan ook geen kwaad, geloof ik. Ja. Ja. Nee. Maar waar komt u vandaan? Van Texel of... Uh... Nee, ik kom uit Putten, uh, van de Veluwe. Oké. Okay. Ja. En dan speciaal hier naar Tessel te komen om even... Ja. In, uh, Putten is de horizon altijd dichtbij. Ja. En hier kun je wat verder wegkijken en... Uh, ja, en de natuur heeft uh, ook een beetje meer mijn voorkeur... dan het beslotene van het bos. Ja. ja. En dan uh, straks in de zomer hier komen genieten van al die broedende sterns... die dan mede dankzij u hier weer terecht kunnen. Bij een voorbeeld, ja. ja. ja, ja. Leuk. Ja, dat klopt. Laat een vriend, het achter ook van natuurmonument hier op Texel. Uh, voor je het weet uh, heb je hier een hele hoop afval liggen... en een schoon eilandje. Heerlijk. Ja. Dat is wat we willen inderdaad. Het is weer klaar voor het volgende broedseizoen. Dit is nu het even rekenen het vierde broedseizoen. Wat we gaan meemaken van Utopia, hè? Ja, het vierde broedseizoen komt eraan. En dankzij de vrijwilligers die hier vandaag aan het werk zijn... Uh, is het er straks ook weer klaar voor. Dus uh, kunnen de vogels weer komen? Ja, destijds in 2011 uh, sprak jouw collega Erik uh, de hoop uit... dat het echt een mooie plek zou worden voor sterns. Ja, dat is het wel geworden, hè? Ja, het is echt... Nou ja, Utopia, de naam zegt het al. En het, het moest een vogelparadijs worden en dat is het ook geworden. Ja. Het is echt boven verwachting succesvol en... Uh, uh, de noodzaak van het gebied uh, blijkt ook heel erg, want er, er broedt ontzettend veel. Dus daar is Natuurmonumenten heel erg blij mee. Ja, maar tegelijk hoor ik ook verhalen dat uh, het broedsucces uh, in sommige jaren ook wat tegenviel. Doordat er nou, bijvoorbeeld bruine ratten zich te goed deden aan de eieren en aan de jongen ook. Ja, dat, gebeurt, dat is de natuur, dus dat gebeurt wel. Maar in Utopia valt het nog wel mee, hoor. Naar verhoudingen uh, valt het nog mee wat er die manier uh, verloren is gegaan. Kunnen jullie daar ook maatregelen tegen nemen? Jazeker. We, afgelopen week hebben we toevallig nog een eilandje in Utopia. Uh, iets verlaagd, waardoor er uh, ratten geen holen kunnen graven bijvoorbeeld. En waardoor dat ze meteen in het water zitten als ze gaan graven. <laughs> Precies, ja. ja en dat, nou, dat vinden ratten niet fijn. Dus dan uh, voor de vogels is dat, uh, is dat prima. Dan komen er geen ratten. Ja. Uh, dat jullie dit trouwens met, met vrijwilligers moeten doen, heeft dat ook met de, de crisis en de bezuinigingen te maken? Of? Uh, het heeft te maken met verschillende factoren. Ten eerste is het, nou ja, het is een gebied vol met eilanden, heel veel waterpartijen, diepere en ondiepere waterpartijen. Dat maakt het voor machines al niet mogelijk om hier uh, de eilandjes kaal te maken. Dat is echt handwerk, het uittrekken van de uitgebloeide uh, planten hier, uh, wat nodig is. Want de vogels willen graag kale eilanden om te beginnen. Ja, dat is echt allemaal handwerk. En zonder vrijwilligers zou het inderdaad niet kunnen, want als de boswachters dat zelf zouden moeten doen, zouden ze al zoveel tijd kwijt zijn met, het, uh, met dat alleen, dat ze niet aan hun andere werk toe komen. En vrijwilligers vinden het ook leuk. Dankzij, met zo'n groep is het werk vrij snel gedaan. En het is natuurlijk, we maken er een heel mooi weekend van met allemaal lezingen. Dus uh, het is hartstikke leuk voor de vrijwilligers. We zijn erg blij met ze. De voor harp van de Franse componist Jacques Ibert... in een uitvoering door Margit Anna-Zuus. Welkom in tuinreservaten.nl Vroege vogels en het tijdschrift Groei en Bloei... werken samen in tuinreservaten. en We hebben nu een verhalenwedstrijd uitgeschreven. Die schrijft een verhaal van maximaal 400 woorden over de tuin. De zon staat hoog aan de hemel. In de verte blaft een hond. Precies op het moment dat de teunisbloem begint te bewegen. Als ik er heel langzaam naartoe loop... Het mag een spannend verhaal zijn. Of juist heel persoonlijk. Nou ja, als het maar over tuinen gaat, de beste columns worden gepubliceerd. In Groei en Bloei. En op de Vroege Vogels website. En de eerste prijswinnaar die wordt hier uitgenodigd op zondagochtend... als gast bij de vroege vogelsuitzending hier in Stadzicht bij het Nadermeer. Hij krijgt ook een biologisch ontbijt en een vaartocht over het Nadermeer. Nou, ik zou het wel weten. Hoe vaak gebeurt het niet dat je lekker in de grond vroet? Nou, heb ik zware klei in de tuin, dan weet je het wel. En dan roept mijn zoon Floris... Hé, hey man, wat is dat? Het hoeft niet waar gebeurd te zijn, maar het mag wel. Uh, het kan dus in de vorm van een column of een kort verhaal of een thriller... als het maar maximaal 400 woorden is. Pats! Met een enorme snelheid komt er een vogel in duikvlucht achter de esdoorn vandaan. Hij landt op het gras. En het lijkt wel alsof hij iets in zijn poten heeft. En dat beweegt. Ik schrik natuurlijk. Nog nooit zoiets gezien. Doe mee met de tuinreservate verhalenwedstrijd... Dit kan uh, ongetwijfeld spannend, leuk, vermakelijk. Nou, leef je uit op uw tuinverhaal. Kijk op onze website voor alle gegevens en stuur het in voor 1 april. Uh, dat is geen grap, maar grappige tuinverhalen mogen uh, ook. Robert Mamou speelde de eerste nocturne in Besgroot van de eerste componist John Field. Ik ga mijn rubberlaarsjes aantrekken, want we gaan zo de moestuin in. Tot zometeen. Volkswagen, officieel sponsor van de zus van de Buurman van de Oom van Epke Zonderland.